1 uur. Het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag, Baskische terreurbeweging ETA kondigt permanente wapenstilstand af. Jan Nagel, lijsttrekker van Nieuwe Oudere Partij. En Rotterdamse taxis krijgen ook een camera voor buiten. Vanmiddag is het zonnig en droog, 3 graden in het oosten van het land en zo'n 6 graden aan de kust. Morgen dan is het bewolkt en s ochtends strekt een gebied met neerslag vanuit het zuidwesten over het land. En dan wordt het 4 tot 7 graden. Namorgen blijft het overwegend bewolkt, regenachtig en zacht. Einde van een tijdperk in Spanje. De Baschische terreurbeweging ETA kondigt een permanent staakt-het-vuren aan en laat internationale waarnemers toe om die wapenstilstand te controleren. Onze correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, wat heeft de ETA exact bekendgemaakt? Nou, wat ze zegt, exact dat ze toewerkt aan een uh, definitieve oplossing voor Baskeland. Dat ze een eind van de gewapende confrontatie zoekt. En wat jij net zegt, hè, ze willen nu de internationale gemeenschap toelaten... tot hun eigen organisatie om te controleren dat het ze echt ernst is... en dat de wapens vanaf nu gaan zwijgen. En dat is echt iets nieuws. Want er was al een voorlopig staak tot vuren. Ja. Nu, komen, nu komt er een definitief uh, uh, staak tot vuren. En, en op, op welke manier uh, denken ze dat te doen? VN-waarnemers of zo? Het enige wat ze noemen is de internationale gemeenschap die vanaf nu toezicht kan gaan houden op de organisatie. Ja, Er, er komen vanaf nu, zijn er staan er natuurlijk heel veel vragen open, want hoe gaat dat, gaan we dat dan controleren? Wie gaan dat controleren bijvoorbeeld? En er komen natuurlijk nog andere vragen nu onmiddellijk om de hoek kijken. Als de ETA nu zegt dat ze toewerkt naar een definitieve oplossing hè, en ze heeft het over een oplossing die zit in dialoog en onderhandeling, zoals zij dat noemen, van het baskische conflict, betekent dat dan bijvoorbeeld ook dat ze wapens gaan inleveren? Daar hebben ETA nog niet over gehoord, maar dat het wel een stap is in die richting, dat moet je wel concluderen. Want uh, ja, er was al een voorlopig startvuur Het ging deze kant uit, um, maar waarom op dit moment deze mededeling? Ja, nou, er hangen gemeenteraadsverkiezingen in de lucht. Dat zit erachter. 29 mei aanstaande zijn er gemeenteraadsverkiezingen in heel Spanje. En dus ook in Baskeland. Je moet weten, de afgelopen jaren heeft de achterban van de eten... de politieke achterban van, van de terreurbeweging, hè, die, die Batasuna-partij... Ja. die heeft heel veel aan macht uh, ingeboet... omdat ze ja, gewoon gelieerd waren aan een terroristische organisatie... en dus niet mee mochten doen aan dat soort verkiezingen. Nou, de regering heeft ook steeds gezegd... hoor eens... Uh, wapens moeten zwijgen. Pas dan mogen jullie mensen ook weer meedoen aan dat soort gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt nu interessant vanmiddag om te kijken of het voor de, het voor de Spaanse regering ook voldoende is om te zeggen... oké, okay, jullie mogen nu meedoen aan die gemeenteraadsverkiezingen... waardoor natuurlijk uh, die radicale Baskische nationalisten weer heel veel aan lokale macht gaan winnen. Betekent dit nou ook het definitieve einde van de, van de ETA? Of maken we kans dat er weer een, een, een groepering opstaat zoals we dat in Ierland hebben gezien? Daar, daar hadden we na de, de IRA de, de, de Real IRA, dat, dat je na de ETA een, een Real ETA krijgt. Ja. Nou, het kan natuurlijk alle kanten op gaan. Hè. Dus we weten dat er binnen de ETA allerlei stromingen zijn. Mensen die di dialoog zoeken. Mensen die juist voor de keiharde uh, gewapende confrontatie gaan met de Spaanse regering. We weten ook dat de ETA en ETA-leden verspreid zitten over de hele wereld. Dat kan dus nog echt alle kanten op gaan. En in Spanje liepen nogal wat onderzoeken ook naar de ETA. Uh, gaan die gewoon door? Ja, Je mag denken van wel, ook na die, die eerste hè, aankondiging van, naar deze wapenstilstand toe in oktober vorig jaar, is de Spaanse justitie gewoon doorgegaan met het oppakken en het veroordelen van eta-leden. Ik denk niet dat dat nu door die verklaring van vanmiddag ineens allemaal uh, een halt, uh, tot een halt komt. Rob Zoutberg in Madrid, dankjewel. De nieuwe partij 50PLUS doet in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De oprichter en de voorzitter van die nieuwe partij, Jan Nagel, is lijsttrekker voor de Eerste Kamer. En hij legt uit waarom deze nieuwe partij nodig is. Er is uh, zeer grote onvrede onder de ouderen. Het kabinet uh, Rutte maakt dat de ouderen het meest in koopkracht erop achteruit gaat. Uh, de pensioenen worden bedreigd. Men heeft niks over de eigen pensioenen te vertellen. De werkgelegenheid is miserabel. Uh, uit alle onderzoeken blijkt dat de ouderen graag een uh, nieuwe partij willen die voor hen opkomt. Maar uit het verleden is toch gebleken dat de oudere partijen weinig succesvol uh, zijn geweest. Toch laat u zich daar niet door afschrikken. Waarom zou dit wel slagen? Om dat wij niet in een no time een stel mensen bij elkaar samengeraapt hebben. Wij hebben hier een jaar lang aan gewerkt. En als je bijvoorbeeld onze eerste kamerlijst ziet. Met rechters, met advocaten, met hoogleraren. Ja, die mensen krijg je niet op je lijst als het niet klopt. 2 maart zijn de statenverkiezingen. Wat zijn uw verwachtingen voor... Uh... Deze verkiezingen? Wij verwachten in alle staten zetels te halen. En wij verwachten met een aantal zetels in de Eerste Kamer te komen. Waardoor we een sleutel positie kunnen innemen en dat het kabinet misschien wel van de nieuwe partij afhankelijk wordt. U heeft zelf al in de Eerste Kamer gezeten jaren geleden namens de Partij van de Arbeid. Nu wilt u eigenlijk weer senator worden. Hè? Waarom zegt u eigenlijk van ik wil toch weer uh, de Eerste Kamer in, maar dan voor een andere partij? Nou, ik ben de oprichter van 50 plus en dan moet je op een gegeven moment ook de consequentie nemen en uh, het werk gaan doen. En ik ben uh, de enige met een dergelijke Eerste kamerervaring, dus ik heb mij daar beschikbaar voor gesteld. U heeft ervaringen namens de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. U heeft in de gemeenteraad gezeten namens Leefbaar Nederland. U heeft zich ook nog tegen de partij van Peter R. de Vries aanbemoeid. Ooit nu deze partij. Denkt u dat heel veel mensen denken... oei, daar heb je Jan Nagel weer met weer een nieuwe partij? Nee hoor, het is jammer dat u dat zegt. Ik heb Leefbaar Hilversum... 12 jaar gedaan, dus dat was niet zomaar een eendagsvlieg. Het gaat er nu om de koopkracht van de ouderen, de medezeggenschap van de ouderen en de werkgelegenheid. En daar moeten we het over hebben niet over dit soort geleuters. Kijk, u hoorde Jan Nagel. Verslaggever Margreet Boer sprak met hem. Inwoners van het Australische Queensland dachten dat de ergste overstromingen achter de rug waren. Maar bij een vloedgolf in de stad Toowoomba kwamen zeker vier mensen om het leven. En ook is nog altijd een aantal mensen vermist. Robert Portier, onze correspondent Down Under. Robert, uh, een vloedgolf, dat klinkt heftig. Wat is er gebeurd? Ja, het is ook heftig, absoluut. Want als je kijkt naar de beelden, dan is het stadje veranderd in één grote ravage... waar auto's boven elkaar zijn gegooid, gebouwen zijn ingestort, gebouwen ook zijn weggedreven... Um, het heeft heel hard geregend de afgelopen periode en uh, dat water kwam op dit moment niet meer in de bodem uh, terecht omdat die bodem gewoon te verzadigd is. Er is gaan drijven, is allemaal op één plek terechtgekomen in dat plaatsje Toowoomba en heeft daar een muur van water eigenlijk gevormd van twee meter hoog. Waarin alles is weggespoeld wat, op zijn weg, uh, wat het op zijn weg tegenkwam. Hm. Die vier slachtoffers, daarvan zijn er twee, een moeder en een kind, die in een auto zaten. Uh, ze zaten eigenlijk met z'n drie in die auto, Eén iemand kon eruit worden gered. De auto is daarna weggespoeld en later pas teruggevonden. En ook de andere twee slachtoffers zijn ook een vrouw en een kind. En het is inderdaad niet duidelijk of het blijft bij deze vier, want er wordt één man nog vermist. En er zijn berichten dat er drie kinderen zijn weggespoeld door het sterke water. Ook daar wordt natuurlijk naastig naar gezocht. Ja, dan ligt het Toowoomba niet zo ver van de miljoenenstad Brisbane. Uh, hoe, hoe, hoe ver? Hoe groot is die afstand? Ja, het is niet heel duidelijk hoeveel het om hoeveel kilometers het gaat voor mij. Wat wel duidelijk is, is dat ze zich in Brisbane heel veel zorgen maken inmiddels ja. over wat er kan gebeuren. Want het weerbericht is niet goed en uh, ze zijn op dit moment bezig om zich voor te bereiden op een hoeveelheid water uh, nou ja, die ze in Weerga niet kent. Ja. Uh, in 1974 hebben ze daar ooit een enorme overstroming gehad. hebben een grote dam laten aanleggen om te voorkomen dat het nog een keer ging gebeuren. En op dit moment worden de zandzakken uitgedeeld voor de lage gelegen gebieden. En woensdag wordt verwacht dat ook daar het water zal zorgen voor overstromingen. En uh, ook, voor, uh, ook in gebieden die bij toeristen bekend zijn. Zoals het centrum van de stad en zoals Fortitude Valley. Nou is het al uh, sinds eind november raak met dat noodweer. Um, anderhalve maand zo'n beetje. Uh, en, en is het einde in zicht? Nee, absoluut niet. Uh, als je kijkt naar die stad Toowoomba. Daar wordt voor uh, vannacht, voor de komende uren in ieder geval... weer een enorme hoeveelheid water verwacht. De afgelopen 36 uur viel daar 160 mm regen. Nou, vergelijk dat dus met Maastricht of uh, met, met Limburg, maar 49 mm is gevallen in de afgelopen periode. Um, nou, dat, dat komt natuurlijk allemaal bij dat water wat er nu al stroomt. Mensen in die regio krijgen ook het advies om te vluchten naar hoger gelegen gebieden. En uh, voor de langere termijn ziet het er ook nog steeds niet goed uit, want het is de start van het natte seizoen. En dat betekent dat er gewoon meer regen komt. Robert Portier in Australië, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het dooralt meegens. Burgemeester Verver van Schiedam denkt erover om een vuurwerkverbod in te stellen voor particulieren. Ze vindt dat de gemeenschap niet moet opdraaien voor de schade die door vuurwerkvandalen rond oud en nieuw wordt veroorzaakt. Als ik dan zie wat wij er allemaal preventief aan doen, daar zijn we maanden mee bezig. Er wordt ook veel geld en, en tijd en inzet in geïnvesteerd om uh, preventief heel erg veel te doen. En als je dan merkt dat het toch nog steeds een groot sport wordt om de knallen steeds harder te maken en dat dan vooral te bereiken door uh, prullenbakken of containers uh, op te blazen... of zelfs zelfvuurwerk te maken, ja, dan, dan, dan is daar bijna geen, geen begrenzing meer in. Volgens Verver is alleen al aan eigendommen van de gemeente Schiedam... voor 85.000 euro vernield met deze laatste jangwisseling. Daar komen dan nog de vernielde bushokjes en privéspullen bij. Verder is vuurwerk waarschijnlijk de oorzaak geweest van een brand... die, in een, pand heeft, die een pand heeft verwoest in Schiedam. In het proces tegen Julio Poch worden in Den Haag getuigen gehoord. Het zijn acht oud-Transavia-collega's van Potsch. Volgens vier van hen heeft Poch gezegd dat hij piloot was van de zogenoemde dode vluchten. Die vluchten waren tijdens de dictatuur in Argentinië, in de jaren 70 en 80, toen werden tegenstanders van het regime gedrogeerd uit vliegtuigen in zee gegooid. Vier andere oud-collega's die in Den Haag worden gehoord, zeggen dat Poch nooit iets heeft gezegd over een mogelijke rol bij de dode vluchten. De acht worden achter gesloten deuren op verzoek van Argentinië gehoord... door een Nederlandse onderzoeksrechter. De ministers Opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid... brengen vanmiddag een bezoek aan Moerdijk. Ze praten er met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht... over de brand vorige week bij Chemiepak. Het gesprek gaat voornamelijk over de nasleep van de brand... en over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. En ook gaan de ministers in Moerdijk kijken bij het uitgebrande bedrijf. De Chinese overheid gaat technologie gebruiken om het aantal vermiste kinderen terug te dringen. Duizenden schoolkinderen in de hoofdstad Peking krijgen een horloge met gps waarmee ze ook kunnen bellen. Met het gps kan via satellieten worden bepaald waar een kind zich precies bevindt. Volgens het Rode Kruis raken jaarlijks 200.000 Chinese kinderen vermist. Op dit moment wordt naar zo'n 600.000 kinderen in China gezocht. De Belgische koning Albert ontvangt onderhandelaar van de Lanotte pas morgen...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 Taxis van de Rotterdamse taxicentrale... rijden vanaf volgende maand met camera's op het dak. Die moeten alles filmen wat er rondom de taxi gebeurt. Camera's zijn onderdeel van een proef... om het toegenomen geweld tegen chauffeurs tegen te gaan. Binnen in de meeste Nederlandse taxis zitten al camera's... maar die voldoen niet meer, zegt deze Rotterdamse taxichauffeur. Je wordt dan gedirigeerd naar een huisadres... en dan blijkt de, de bewoners te slapen of uh, niet aanwezig te zijn. En op het moment dat je terug wilt naar je auto... Dan, uh, word je beroofd. En dan staat er niks op de camera die we in de auto hebben. Want we hebben in de auto zelf een camera zitten. Maar die registreert niks voor, niets voor buiten. En dus aan de buitenkant, waardoor de pakkans ja, voor de dames een beetje groter wordt. Taxi's in Rotterdam krijgen ook digitale borden... en daarop kan de chauffeur de tekst help laten verschijnen... als hij de situatie niet vertrouwt. Sport. Wilrenner Danilo Di Luca keert terug na zijn dopingschorsing. die Italiaan gaat rijden voor de Russische ploeg Katusha. In 2009 werd hij betrapt op het verboden middel Sera. Hij werd toen tweede in de ronde van Italië. Met zijn nieuwe ploeg zal Di Luca, die in 2007 de Giro won, geen loon ontvangen. Alejandro Valverde zullen we dit jaar niet terugzien in het peloton. Zijn schorsing van twee jaar blijft in stand. Nadat eerder het internationale sporttribunaal CAS een beroep van Valverde afwees, heeft nu ook het Zwitserse federale hof de Spanjaard in het ongelijk gesteld. Met ingang van 1 januari 2012 mag Valverde weer meedoen aan wedstrijden. Vorige week kreeg de Nederlandse wielerploeg Vacansoleil te horen... dat ze aan de grote drie ronden mogen meedoen. Vandaag is de ploeg gepresenteerd. Daarmee ook de plannen voor het komend seizoen. Een van de renners, Johnny Hogerland, kijkt nu al uit naar de Tour de France. Ik denk dat het voor elke renner een droom is. Het is, het is en blijft het grootste wielerevenement van de wereld. en Ja... Iedere proverijn wil natuurlijk minstens één keer de toe gereden. En dat is voor mij niet anders. Het hoofddoel van Soleil is een goede klassering in de ronde van Italië. Koopman Riccardo Rico moet daarvoor zorgen. Nogmaals, Johnny Hoogeland. Stel voor dat hij inderdaad de Giro zou winnen en je kan daar echt. Je hebt daar echt je gehad. En ik weet van Ricardo dat hij echt wel het waardeert. En als je dan echt als ploeg zijnde daar. Eh, daar hem aan overwinning kan helpen. Dat vind ik ook schitterend en een mooie idea. Verkeersinformatie nu. Geen files op dit moment. Wel wat vertraging bij de spoorwegen. Want van Amsterdam naar Amersfoort en van Amsterdam naar Lelystad... rijden geen Intercities. Heeft allemaal te maken met een kapotte trein. En de vertraging is meer dan een uur. De pingel houdt u te goed. De Baskische terreurbeweging ETA heeft een permanente wapenstilstand afgekondigd. Jan Nagel is de lijsttrekker van de nieuwe oudere partij 50 Hij verwacht met enkele zetels in de Eerste Kamer te komen... zo een sleutelpositie te kunnen gaan innemen. En Rotterdamse taxis krijgen ook een camera voor buiten... want steeds vaker worden de chauffeurs buiten de taxi beroofd. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Komend weekend is het weer Noorderslag. Het popfestival in Groningen waar het beste te zien is... wat de Nederlandse popmuziek op dit moment te bieden heeft. En het gaat daar ook over het doorverkopen van concertkaartjes. Ongetwijfeld, want dat is de branche al jaren een doren in het oog. Deze week is ze voor het eerst in de Tweede Kamer te vinden als fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap. En ze houdt deze week ook haar radiodagboek bij. Vandaag moet ze meteen haar fractie leiden richting de koers van de komende tijd tijdens een bosdag. Ik heb natuurlijk in het verleden ook wel af en toe de fractie mogen leiden wat mogen oefenen. Maar ik wil vooral een, een inspirerende en open leider zijn na half twee is de Stand.nl en daarin gaat het over de plannen voor de nieuwe Afghanistan-missie van het kabinet Rutte. Het is de bedoeling dat er politietrainers naar de provincie Kunduz gaan, vergezeld door militairen die ze moeten bewaken. Het gaat om ruim 500 mensen. VVD en CDA zijn voor, Gedoogpartner PVV is tegen, net als de PvdA en de SP trouwens. En dus moet de meerderheid in de Kamer ergens anders vandaan komen. Misschien wel van GroenLinks, de partij van Jolanda Sap, of van D66. Nou, in ieder geval denken die nog na. Wat vindt u eigenlijk? De stelling, de politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, kost 50 cent, mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl en ook twitteren naar @stand_nl. Dit is Radio 1, lunch setkaartjes opkopen en voor de dubbele of driedubbele prijs op de markt brengen. Het is gouden handel. Uh, ja, de nood is hoog gestegen. Wij krijgen bij een poppodium als de melkweg een doorlopende stroom aan klachten... van mensen die voor veel te veel geld kaartjes hebben gekocht... met alle gevolgen van 10. There's no het bezwaar van uh, ons als indieners is dat er een groep bedrijven is... die niets anders doen dan kaarten uit de markt trekken... met als doel om ze tegen een hogere prijs door te verkopen... en dan vaak zoveel door, duurder... dat daarmee ook de toegankelijkheid tegen een redelijke prijs uh, in het gedrang komt. Uh, zagen dat Lowlands heel snel uit zou gaan verkopen... hebben we eigenlijk in alle media continu gewaarschuwd. Pas op, koop je kaarten niet via andere sites dan via de Lowlands-site... of via LiveNation.nl, want we gaan ze ongeldig maken. Ik zei het al, kom het weekend is het weer zover in groningen barst dan het uh, Noorderslagfestival. Los en in de zijlijn van al die concerten wordt er ook gesproken over een onderwerp... dat de branche al jarenlang een doorn in het oog is... het doorverkopen van concertkaarten. Maar hoe erg is dat nou eigenlijk? En hoe flikken deze doorverkoopsites het, dat ze die kaartjes altijd zo snel onderscheppen? Rocher van der Heide is al zo'n 13 jaar betrokken bij TicketUnlimited.nl... zo'n site die concertkaartjes doorverkoopt dus... En hij noemt de strijd tegen bureaus als de zijne een hetse. Roger, goedemiddag. Goedemiddag. En wat iedereen zich natuurlijk afvraagt... hoe flikken jullie het steeds om die kaartjes dan zo snel te bemachtigen? Nou, we hebben natuurlijk een groot netwerk met mensen die in, in kaartjes uh, zitten... die erin handelen en die makkelijk toegang hebben tot kaartjes. Uh, dus we kopen via onze vaste mensen op. En als het nodig is, dan kopen we uh, ja, gewoon een beetje in, in heel Nederland op. Ja. Iedereen die het heeft, die kan het uh, bij ons terecht. Maar bij, bij een beetje uh, populair concert kan je geloof ik per persoon maar acht kaartjes kopen. Dus hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, dan kan je altijd hier en daar nog wat, wat extra kaarten opkopen. Waar is hier en daar dan? Nou, ik kan natuurlijk niet precies zeggen waar, maar we hebben onze vaste mensen. En soms koop je ze een beetje op Marktplaats of op Ebay, op dat ja. kan ook. Maar ja, onze vaste mensen, dat klinkt een beetje alsof de administrateur van, van een of andere uh, ticketbureau uh, via de achterdeur ook nog een paar kaarten aan jullie verkoopt. Nou ja, soms kan het ook wel eens gebeuren, ja. Echt waar? Nou ja, goed. Uh, het gaat natuurlijk niet om honderden kaarten en om heel veel uh, bedragen. Maar soms krijg je hier en daar wel eens kaartjes van mensen die werken bij een bepaalde popodia... of die op bepaalde posities zitten, dat ze een paar kaartjes kunnen regelen. Mm. En soms koop je van andere handelaren wat op, of soms koop je gewoon uh, in de markt wat op. Uh, dus de, dus dat zijn de mensen die, die nu moord en brand schreeuwen... Die, die hebben in hun organisatie zelf mensen rondlopen die uh, hier aan meewerken? Nou, dat zal af en toe wel eens gebeuren, ja. ik kan natuurlijk geen namen noemen, maar dat gebeurt wel eens. En het is ook niet heel... Uh, hele grote aantal of dingetjes, maar af en toe krijg je wel eens wat hier en daar. Ja, bijzonder toch wel dit. Nou dat is niet zo bijzonder hoor. Nou ja, wel als de tegenpartij, noem ik dat dan maar even, daar behoorlijk tegen te weer zich gesteld? Ja, zo'n groot probleem is het niet hoor. Ze maken het groter dan dat het in werkelijkheid is. Ja? En wat is er waar dat jullie allemaal studenten aan het werk hebben... die ook uh, op, op die, met die computers online zitten om, om die kaarten maar zo snel mogelijk uh, binnen te halen? Binnen ja, te nou, af en toe gebeurt dat ook als het nodig is. Maar dat is ook maar af en toe, hoor. Ja. Het is niet zo dat er honderden studenten allemaal zitten kaartjes te kopen voor Ticket Limited. Dat is onzin. Dat ja. proberen ze wel zo naar buiten te brengen, maar dat is gewoon niet waar. Ja. Wat, wat verdienen jullie eigenlijk gemiddeld aan zo'n kaartje? <coughs> dat hangt er vanaf. Dat, uh, hoe populair dingen zijn, hoe makkelijk of moeilijk we aan kaartjes kunnen komen. Maar er moet toch wel iets van 20 euro per kaartje in ieder geval tussen zitten. 20 euro? Tussen de prijs wat ik betaal en wat ik hem voor verkoop. Want ja. er gaat natuurlijk nog belasting vanaf van al het ja. werk wat we ervoor doen. Maar goed, als je zo'n meneer of mevrouw hebt die dat, uh, die, die dat een beetje zo uh, uh, hè, onder de tafel doordoet... die moet je denk ik ook wel betalen of niet? Die moet ook betaald worden. Dus als een kaart zeg maar 50 euro is, dan koop je hem nooit voor 50 euro op. Dan betaal je altijd een extra bedrag om die kaarten te krijgen... En dan vraag je zelf ook wat meer. Ja, ja. Is daar eigenlijk een, een limiet aan of niet? Mm, nou, in principe niet. Want ik, ik las iets van, van 20% mogen ze dan maar duurder zijn of zo? Uh... Ja, het is een nieuw wet, wetvoorstel wat ze, uh, uh, ze door willen duwen. En dat is dat je maar 20% op de kaartprijs mag vragen. Ja, het wetsvoorstel is een wetsvoorstel, dus die wet is er nog niet. Dus die die mag, is er nog niet, nu mag ja. je nog gewoon je, je eigen gang gaan eigenlijk. Nou, in principe kan ik natuurlijk vragen wat ik wil voor een kaartje. Maar uh, er zijn meerdere aanbieders, dus je moet ook weer niet overvragen. Je moet een beetje redelijke prijs hebben. Dat je zelf wat verdient en dat de mensen het ook... Kunnen betalen, want anders ja, je kan je wel duizend euro voor een kaart vragen, maar dan koopt niemand hem. Nee. Dat heeft ook geen nut. Nou, zijn jullie onlangs wel op de vingers getikt door de consumentenautoriteit? Uh, die heeft gezegd: als je niet aan de eisen houdt, dan, dan moeten jullie een dwangsom van 5000 euro per week betalen. Wat, wat zijn die eisen precies? Ja, dat vraag ik me ook af. We hebben al een paar keer contact gehad met de consumentenautoriteit. En ze hebben tegen ons gezegd dat, uh, zoals we het nu op onze website hebben, dat het goed is. Maar, maar jullie, hebben daar, al jullie... Is we hebben laten eens in de kranten dat we toch een boete krijgen. Die moet nog binnenkomen, dus ik ben benieuwd. Ja. Nee, want even uh, uh, op de website moet je dus aangeven dat het om doorverkochte Gaat, dat doen jullie ook? Want daar ja. heb ik even gecontroleerd. Doen we, ja. uh, je moet aangeven welke mogelijke risico's de kopers kunnen lopen? Namelijk dat ja. wat we net ook hoorden in dat fragment: hè, dat Lowlands ineens zegt van nou uh, dat soort kaarten die verklaren we ongeldig. Ja, en wat gebeurt er dan eigenlijk als je zo'n kaart hebt gekocht? Mm, dan moeten de mensen aan kunnen tonen dat ze niet binnen zijn geweest en dan krijgen ze hun geld terug. Ja, en de prijs moet uh, vermeld worden: ook, hè, de originele prijs en wat, wat jullie ervoor vragen. Mm, ja. Ja, dat doe je ook allemaal? Uh, het meeste wel. Soms is dat niet helemaal mogelijk... omdat je van sommige kaarten nog niet weet wat de, wat de prijs is. Ja, ja dat, is, dat is ook bijzonder. Uh, kaartjes worden verkocht van concerten die nog niet eens in de voorverkoop uh, zijn gegaan. Hoe kan dat dan? Nou ja, als dingen populair zijn, dan kunnen mensen vast bij ons bestellen. En dan zorgen wij dat ze die kaarten krijgen. Dan betalen ze daar natuurlijk een extra bedrag voor. Maar dan hebben de mensen de zekerheid dat ze hun plekken krijgen. Want je weet altijd dat, uh, dat je toch wel aan die kaartjes komt. Jawel, ja. ja. Nou probeert de kunst- en cultuursector al jaren deze doorverkoopsites uh, um, ja, een halt toe te roepen. Er is vorig jaar op Noorder Slag ook een campagne begonnen. Weet waar je koopt. Ja. Um, dit jaar staat dat thema dus weer op de agenda. En jij zegt eigenlijk het is een hetze tegen ons. Ja, dan komen ze met zo'n website weet waar je koopt. Dat is natuurlijk heel mooi, maar de kaartjes zijn uitverkocht. Dus dan ben je toch uh, aangewezen op uh, hetzij websites die kaarten doorverkopen zoals Ticket Limited. Of je moet uh, via via wat kunnen regelen. Maar op de normale manier gaat het niet. Dus ja, mensen gaan toch zoeken als ze er een willen. Ja. Aan de telefoon is Arne D., beleidsmedewerker van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Een van de initiatiefnemers van Weet Waar Je Koopt. Uh, Arne, goedemiddag. Als je dit verhaal hoort, uh, dan. Uh, ja, goedemiddag. Wat dan? Uh, ja, wij zijn inderdaad ook een van de initiatiefnemers van de campagne Weet Waar Je Koopt. Ja, nee, dat is duidelijk, uh, dat heb ik gezegd. Maar wat vind je van het verhaal van, van Roger? Uh, nou, het is een bekend verhaal. Uh, het is natuurlijk uh, al jaren dat deze handel speelt. En uh, met de opkomst van internet in de laatste jaren is er eigenlijk alleen maar een toename geweest. En uh, ja, met alle uh, verhalen die wij uit de sector horen en van de consumenten kunnen we eigenlijk wel concluderen... dat er eigenlijk helemaal niemand is gebaat bij de doorverkoop van kaarten met winst dan de handelaren zelf. Nou ja, kijk, de mensen en die graag ik... naar zo'n concert willen en zeggen nou ja, dan betaal ik er liever 20, 30 euro meer voor... maar dan heb ik in ieder geval een kaartje, die zijn ook geholpen natuurlijk, want anders krijgen ze nee. Uh, nou, het ligt eraan. Je kan altijd op tijd natuurlijk uh, bij het originele voorverkoopadres je kaart halen. Uh, maar het, het leidt eigenlijk alleen maar tot negatieve effecten voor de consumenten en de hele culturele sector, blijkt eigenlijk tot nu toe. Uh, bovendien is de laatste maanden, jaren, is er ook een enorme toename aan uh, doorverkoop van kaarten voor niet uitverkochte shows. Dus uh, het argument dat handelaren beroepen zich vaak op schaarste, dat er inderdaad voor sommige evenementen eenmaal meer vraag is dan aanbod als het uitverkocht is. Ja. Maar ja, ten eerste is voor elk kaartje dat, dat door een handelaar wordt opgekocht, is er uh, met als doel, het dus met winst te verkopen, is er één Nederlander minder die voor de normale prijs naar ja. het evenement kan gaan. Maar dat, dat ligt toch ook een beetje bij de consument dan? Ik bedoel, als jij toch naar een concert wil, dan ga je toch op zijn minst eerst kijken op de officiële sites lijkt me of er nog kaarten zijn. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat is ook een van de redenen dat we die voorlichtingscampagne zijn gestart. Ehm... Um, ja, mensen komen toch, uh, ik zie inderdaad kaarten van Pink Pop al aangeboden, terwijl de, uh, of, de officiële voorverkoop die begint op 19 maart. Ja. Uh, dus er staan nu kaarten aangeboden voor uh, 109 euro of meer, onder andere op ticketlimited.nl. Ja. Nou ja, Roger zegt, die, die, die ga ik zeker leveren, dus mensen die daar uh, gebruik van willen maken, die kunnen daarop intekenen. Nog iets anders, hij zegt, hij krijgt ja. ook gewoon kaarten uit de branche, gewoon van mensen die bij uh, Podia werken of wat dan ook. Uh, nou ja, er zullen altijd individuen zijn die zich daar uh, niet aan houden. Maar uh, in principe zijn er uh, meer dan 250 poppodia en theaters en festivals aangesloten bij de campagne. Vrijwel dus alle artiesten, Nederlandse, buitenlandse artiesten die we hebben benaderd, die steunen de campagne. De organisatoren, de theaterproducenten. Er is eigenlijk helemaal niemand in Nederland die we benaderd hebben, behalve de handelaren, die de campagne mm. niet steunt. En die <kwijls> niet tegen die doorverkoop is. Ja. En, en dat wetsvoorstel, dat, uh, dat moet echt een wet worden wat jullie betreft? Uh, nou, sterker nog, er is al een ruime Tweede meerderheid die voor deze wet heeft gestemd. Dus uh, het ziet er naar uit dat hij er ook komt. Dan moet hij eerst uh, nog via de, de, de Eerste Kamer, eerste Kamer. Dan, dan, dan is het echt een feit, inderdaad. Ja, het is uh, ja de, uh, SP en CDA hebben dat uh, wetsvoorstel ingediend met als belangrijkste argument inderdaad toegankelijkheid. Uh, het is een keuze van de artiest en de organisatie, hoe duur een evenement kost, een kaartje voor een bepaalde voorstelling of concert. En die wordt vaak gewoon bewust wat lager gehouden dan de marktwaarde uiteindelijk blijkt. Mm. Dus op het moment dat uh, een, cabaret, een cabaretvoorstelling, een carré, dat kost meestal zo'n 30, 40 euro en geen 80. En ja. een van de redenen daarvoor is dat het voor een breed publiek toegankelijk blijft. Ja. Er zit een subsidie op van de overheid bij veel theaters en poppodia. Juist om cultuur uh, voor iedereen toegankelijk te houden. No. En dat geldt ook voor Lodens. Dat kost 160 euro om ook uh, jongeren een kans te geven erheen te gaan. Dat kost ja. geen 300 euro als je nu op de doorverkoop schijt te zien. Goed. Jullie, jullie gaan ermee door. En als die wet er komt, daar ben je dan blij mee. Uh, dank voor de uitleg. Arne D. Ro Roche van Heijden nog even heel kort. Uh, jullie blijven gewoon doorgaan? Ja, we blijven gewoon doorgaan natuurlijk. Het is mijn werk. Dus ik uh, moet toch wat verdienen. Ja, en je kan er flink aan verdienen ook. Naar af en toe, ja. ja. Goed, eh, dank voor de uitleg. We hebben een inkijkje gekregen in deze hele situatie. Roger van der Heijden van doorverkoopsite Ticket Unlimited... en Arne D van de Nederlandse Vereniging van Poppodia en Festivals. Het Radio Dagboek. Deze week met... De Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Plannen voor een nieuwe missie naar Afghanistan, plannen voor een schaduwkabinet in de Tweede Kamer. Jolanda Sap had als kerstvers fractievoorzitter van GroenLinks heel wat om op te reageren dit weekend. En dat terwijl ze deze week pas echt voor het eerst als opvolger van Femke Halsma in de Tweede Kamer te vinden zal zijn. En dan moet ze vandaag ook nog naar haar fractie. En die moet ze leiden tijdens een bosdag waarin de koers voor de komende tijd wordt bepaald. Vanmorgen ging ze op weg naar die bosdag, gewoon in Utrecht trouwens. En uh, dat begon op station Amsterdam-Amsteldaanamse de trein. Ik reis nou ja, eigenlijk vrijwel altijd met de trein, want ik heb zelf geen rijbewijs. Dus dat uh, scheelt, hè? dan heb je ook niet de afwegen. Als kind ik vond ik auto's ontzettend lelijk. En eerlijk gezegd is dat nog steeds zo. Ik vond ook dat er veel te veel auto's waren. <laughs> nou ja, en uh, wij mochten thuis wel op ons acht in het rijbewijs halen, maar eigenlijk konden mijn ouders zich dat ook niet goed permitteren. Dus dat kwam er ook bij. Dat ik dacht, ach, dus doet het later wel ooit een keer. Maar uh, ja, dat later is er nooit van gekomen. Ik sluit niet uit dat ik het ooit nog haal. Dat is geen principezaak. De eerste klas. Van uh, Amsterdam, Amsterdam naar Utrecht. Dan gaan we uh, met de hele fractie, uh, wij noemen dat een bosdag. Maar we doen dat midden in Utrecht. Dus uh, even de stand opmaken. We zitten op de strategie. Ik denk dat we bovenin de trein Femke komt vanavond bij het eten. En dan komt ze ook afscheid nemen, maar verder zal ze niet aanwezig zijn. Want Femke was echt 17 december, zo heeft dat ook gezegd, ja... Weg is weg. Maar Femke heeft zich voorgenomen. En tot nu toe houdt ze zich daar heel goed aan. Om uh, geen ongevraagde politieke erfenis na te laten. En bij Afghanistan. Kijk, dat is gewoon echt de zwaarste afweging die je, die je uh, moet maken als Kamerlid. Beslissen over zo'n missie. Dus dat zijn niet dingen waar ik meteen met Femke bel. Maar waar ik het gewoon ontzettend belangrijk vind. Om met de, ja, met de huidige Kamerfractie, Want wij zijn verantwoordelijk met elkaar voor de koers van de Tweede Kamerfractie, natuurlijk op dit moment heel goed af te stemmen en dicht bij elkaar te blijven. Dames en heren, dit is spiegel. Centraal, ik moet zeggen, ja, in, dit soort drukke, uh, ja, in dit drukke bestaan met dit soort drukke banen is het wel heel erg fijn als je thuis gewoon de boel op orde hebt en daar tot rust kan komen. Ik woon in een huis met een souterrain, in, in dat souterrain is onze keuken en daar kwam uh, uh, het water echt door de buitenmuren naar binnen stromen. Dus dat hebben we echt uh, weg moeten hozen, een, een pomp zo goed mogelijk als ik kon erin zetten. En voordat het dan dicht is, is er gaat toch even wat tijd overheen. Dus dat voelde even als het echt. Echt een hele letterlijke strijd met het water. Maar uh, gelukkig is die leiding nu weer gedicht en is alles weer droog. En uh, ja, dat creëert wel weer rust. Dat is gelukkig nu weer zo. Uh, ja. Kijk, uh, wat, wat mijn thuisvond heel goed weet, man en kinderen... is dat het tot 2 maart elk uurtje wat we samen hebben... elke avond die we samen kunnen hebben, mooi meegenomen is. Dus we hebben ook een, een gezinsagenda aangeschaft... waarin we dat allemaal keurig aan het noteren zijn. Het is niet alleen van mij, de kinderen hebben ook hun eigen afspraakjes. Nee, mijn man natuurlijk ook maar waarbij we wel proberen om zo goed mogelijk af te stemmen... de, de schaarse momenten die we samen kunnen hebben, ook echt samen te hebben. Ja, vandaag is uh, ja, de bosdag van de fractie. De, de strategiedag, dat hebben we twee keer per jaar. We gaan nu ook kijken naar de Provinciale Statenverkiezingen. En wat kunnen we gaan doen in de campagne, want we gaan echt een glansrijke overwinning behalen... Dat is zeker het streven, we hebben gezegd, kijk, kijk, de Provinciale Staten kiezen uiteindelijk de Eerste Kamer. We hebben nu vier zetels in de Eerste Kamer en we willen echt maar zes zetels, dat is 50% erbij. Dames en heren, nu je het station Utrecht Centraal. Het is echt uh, winter op zijn moois. strak blauwe lucht, dat uh, heldere licht wat je in de winter kan hebben onderweg uh, naar de molen waar wij vandaag gaan vergaderen. Ik heb natuurlijk in het verleden ook wel al af en toe de fractie mogen leiden wat mogen oefenen. Maar ik wil vooral een, uh, een inspirerende en open leider zijn. Dus een inspirerend leider die, die gewoon goede open debatten mogelijk maakt. En uh, de, de kracht uit iedereen in die fractie haalt. Ja, we zijn gewaarschuwd dat het koud is daar in die molen. Dus ik heb een extra dik jasje aan. Want <laughs> het is... Uh... Natuurlijk niet te isoleren, zo'n oude molen. Maar het is wel een mooie plek. Nou, wij gaan naar binnen. Jolande Sap in haar radiodagboek deel 1 gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En uh, ja, GroenLinks gaat een belangrijke rol spelen natuurlijk... bij dat hele verhaal van die politiemissie naar Afghanistan. Uh, daarover gaan we zo meteen praten in stand.nl. De stelling dan, de politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Jobboot. Radio 1, het NOS-journaal. De Baskische terreurbeweging ETA heeft aangekondigd voorgoed de wapens neer te leggen. Vier maanden geleden besloot de ETA al tot een voorlopig staakt het vuren. De ETA zegt op een vreedzame manier verder te willen strijden voor een onafhankelijk Baskenland.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 Volgens Verver is alleen al aan eigendommen van de gemeente Schiedam voor zo'n 85.000 euro schade. En daar komen vernielde bushokjes en privé-eigendommen nog eens bij. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, weer bij verkeersinformatie. Viel op de ring van Amsterdam de A10 tussen Schellingwoude en Zeeburg. Drie kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. Er zijn daarom twee rijstroken afgesloten. Van Amsterdam naar Amersfoort en Lelystad rijden geen intercity's. Dat heeft te maken met een kapotte trein en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Het kabinet heeft vandaag besloten om te komen tot een geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan. Het is gewoon een van de moeilijkste afwegingen waar je voor staat als politicus. Nou, twijfel ook. Kijk, na het aflopen van de vorige missie in Oeruzgan... kan het niet zo zijn dat we nu onze handen aftrekken van Afghanistan. Wij zijn een rijk en internationaal actief land. nemen veel verantwoordelijkheid en moeten dat ook waar maken. Er zijn nog veel meer vragen over financiering, over veiligheid, alles. Ja, het gaat uiteindelijk toch ook om leven en dood. Ja, gaan we nou wel of gaan we niet? Over die vraag viel het vorige kabinet. En ook voor het nieuwe kabinet wordt dit de eerste echte testcase, zou je kunnen zeggen. Of voor deze nieuwe plannen een kamermeerderheid te vinden is. Um, dat is nog maar zeer de vraag, zeker met de provinciale verkiezingen voor de boeg. Is het goed dat we betrokken blijven bij Afghanistan en opnieuw mensen sturen... om de veiligheid in dat land te verbeteren? Of heeft Nederland met de missie in Oeruzgan al genoeg bijgedragen? Um, u mag straks ook reageren op de stelling... Uh, de politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. En ik praat daarover met Tweede Kamerlid voor het CDA, Henk Jan Ormel. Dag, meneer Ormel. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Drie keuzes aan het begin altijd. Kort antwoord ja of nee. Hier is de eerste. Al kost het ons vijf zetels. We gaan voor. Nee. Dit kabinet is sterk genoeg om de Afghanistan-kwestie te overleven. Ja. Liever politietrainers naar Afghanistan dan Animal Cops hier. Ja. Nou, de stelling dus. Ik ga hem nog maar een keer herhalen. Voor de luisteraars, de politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Bent u daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Ik uh, ben benieuwd wat u zegt op die stelling. De politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan, eens of oneens, meneer Ormel. Uh, ik vind dat er een uh, politietrainingsmissie naar Afghanistan uh, zou moeten plaatsvinden. Om drie redenen. Uh, ten eerste omdat uh, de veiligheid van de wereld in het gedrang is als we Afghanistan aan zijn lot overlaten. En dat is ook voor Nederland van belang, ook voor de Nederlandse veiligheid. De tweede reden is dat Afghanistan is een land wat op basis van een VN, Veiligheidsraadresolutie, weer opgebouwd zou moeten worden. Nou, dat is in belang voor de Afghanen zelf ook, een van de armste landen ter wereld. En de derde reden is, uh, de hele wereld zit er zo'n beetje... in ieder geval de Europese Unie en alle lidstaten van de NAVO. En wij zijn van beide organisaties lid. En zouden dan dus eigenlijk ook uh, een bijdrage kunnen leveren. Ja. Um, ik, ik praat er gewoon andere manar... want ik ga er dan even iets tegen inbrengen. Uh, op die eerste en het derde uh, argument van u kan je zeggen... nou, we hebben al heel veel gedaan natuurlijk daar. We zijn in Oeruzgan heel lang geweest, langer dan eigenlijk gepland... Dus ja, we hebben onze bijdrage geleverd, zeggen de tegenstanders. We hebben zelfs meer gedaan dan Oeroeskan. Wij zijn al vanaf 2002 betrokken bij uh, Afghanistan. Vanaf dat moment zaten we ook al in Kabul. Maar dat geldt niet alleen voor Nederland. En Nederland doet veel, maar... Uh, ja, er zijn landen die meer doen, er zijn landen die minder doen. Het is niet zo dat Nederland nou ontzettend veel meer heeft gedaan dan andere landen. Nee. En, en dat tweede argument, hè, het is, uh, u zegt het, het is een opbouwmissie, moet het zijn. We moeten dat land uh, opbouwen. Um, gisteren in Buitenhof zat de Vlaamse auteur Marc Paar, en, uh, dat is een afghanistan en die zegt, ja, ja uh, dat kunnen we ons wel willen hier met z'n allen, onze westerse normen en waarden daar opleggen, maar dat wordt één grote mislukking, dat willen ze gewoon helemaal niet you <laughs> Nee, dat zal ook zeker niet lukken en dat is ook niet de bedoeling. Maar om de situatie zoals die nu is in stand te laten, dat willen we ook niet. Er worden nu uh, vrouwen gestenigd via sharia-wetgevingen en dergelijke. Nou, terecht dat wij daar bezwaar tegen maken. Wat Nederland nu wil, dat is een bijdrage leveren aan de opbouw van de rechtspraak daar. Uh, aan politie, om een beetje een normalere situatie daar te hebben. Dat willen verreweg de meeste Afghanen zelf ook. En dat is in belang van, van de Stabiliteit in die regio, en die regio is zo instabiel... denk ook aan Pakistan, uh, wat het buurland is... Uh, dat dat gewoon ook in het belang van Nederland is. Ja. Maar er is daar corruptie aan de hand, er is machtsmisbruik... Uh, de machtsstructuren zijn totaal onoverzichtelijk. Wat willen we dan daar? Wat we daar willen, dat is dat uh, in ieder geval een centrale Afghaanse regering... Uh, legitiem, uh, conform de wensen van het Afghaanse volk... Uh, zijn, uh, zijn macht kan gebruiken om de zaken daar te regelen... zoals ze geregeld worden, volgens de Afghaanse wetgeving. En dat zal niet een Nederlandse wetgeving zijn. Er zullen ongetwijfeld ook zaken zijn waar we de wenkbrauwen bij fronsen. Maar zoals de situatie zou zijn als we met z'n allen... Vandaag zouden vertrekken, dat er hmm. anarchie is en chaos... Dat, dat, dat wil de Afghanen niet. En dat is ook niet goed voor ons. Ja, het ligt om denk ik aan welke Afghanen je spreekt. Want de Taliban wil niks anders. En, en die zijn daar flink vertegenwoordigd natuurlijk. Dat uh, klopt. Nog, nog even, want u zegt eigenlijk van u bent het dus eens eigenlijk met die stelling. Hè, de politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Maar hebt u helemaal geen vragen dan, uh, als er, als er ja. straks een debat komt? Nee, we, we hebben veel vragen. En uh, wij moeten ook nog, uh, als het gaat om de uitzending van Nederlanders naar een oorlogsgebied. Dan willen we als hele fractie, willen we daar op één lijn zitten. En er zullen ongetwijfeld, van mijn collega's, zullen vele vragen bij zijn. Dat is wel lastig bij het CDA, dat weet u. Ja, maar wij zijn een democratische partij. En uh, ja, wat je ook ziet in de bevolking, dat mensen denken van... ja, moet dat nou en waarom? En dat leeft natuurlijk ook in de fractie. En wij zullen dus een hele flinke discussie in de fractie hebben... maar onze grondhouding is positief. Ja. Nou, u zegt het al in, in, in het land... en we gaan straks onze luisteraars natuurlijk ook laten stemmen op die stelling... maar uh, Maurice de Hond heeft al wat voorwerk verricht. 70% van de Nederlanders is tegen die nieuwe missie. Je kunt je afvragen, uh, waarom wil de regering dit toch zo graag doorzetten? Ja, dat, uh, kijk, als we alleen uh, maar afgaan op peilingen, en, uh, dan, dan uh, is dat natuurlijk lekker makkelijk. Uh, dat zou mooi populistisch zijn. Maar wij vinden het in het belang van Nederland, en om een paar redenen. Ten eerste, uh, omdat uh, er een dreiging is van, uh, van terrorisme vanuit islamitisch fundamentalistische hoek. Nou, als dat ergens vandaan komt, dan is het wel vanuit Afghanistan. Ten tweede, omdat wij een betrokken uh, land willen zijn... die ook meespeelt in de wereld. Uh, dat, uh, dat is ook eigenbelang voor Nederland. Als wij ons terugtrekken achter de dijken... dan uh, verdienen wij ons brood niet meer. Maar is, want dat laatste, hè, dat ook weer de tegenstanders noemen dat vooral... het belangrijkste argument voor de voorstanders. Namelijk dat we internationaal uh, mee blijven doen... mogen aanschuiven bijvoorbeeld bij die G20. Maar is dat allemaal nou zo belangrijk? Uh... Of het aanschuiven bij de G20 het hoogste doel is, uh, dat valt te betwijfelen. Ja, het het hoogste... meedoen, het serieus genomen ja, worden in de wereld? Het, mee, het meedoen, uh, daar is Nederland groot mee geworden. Nederland is een handelsnatie bij uitstek. Onze Gouden Eeuw, waar, waar wij nog steeds opteren, uh, dat hebben we te danken aan al die handelsmensen die toen over de hele wereld uitzeilden. En wij zijn een handelsnatie. We hebben Rotterdam, we hebben Schiphol, uh, Wij hebben een open economie. Het is van allergrootste belang dat wij. Een betrokken speler in de wereld blijven, uh -huh. uh, ik zei. We uh, noemen die keuzes even de, de provinciale statenverkiezingen die eraan komen. Nou, dit wordt vast een thema nu. Want, uh, zeker met die cijfers van de hond, ook in het achterhoofd uh, zien we ook. Want dat heeft hij ook uitgezocht dat het, uh, uh, het steunen van de missie kan een partij stemmen kosten. En u zei net van: Nou ja, ook al kost het ons vijf zetels, uh, wij gaan ervoor. Provinciale statenverkiezingen gaan over de provinciale staten. Dat gaat over onze leefomgeving. Uh, ik woon in Gelderland. Uh, het gaat over Gelderse thema's in Gelderland. Ja, maar u en weet, in Groningen u, weet over thema's. Dat, u weet ook dat dat zo niet werkt. Want bij de gemeenteraadsverkiezingen zie ik ook voortdurend landelijke politici overal uh, langskomen. En, en landelijke thema's uitvechten. En dat zal ook hier gebeuren. Want die statenverkiezingen zijn heel belangrijk voor de Eerste Kamer uiteindelijk. Ja, dat is zo. En, en natuurlijk zit er een landelijke component bij. Maar ik zeg nadrukkelijk, bij. De hoofdthema van de statenverkiezingen zijn de provinciale thema's. Hoe gaat het met onze directe leefomgeving? Nou, ik vind dat hartstikke belangrijk. Hoe het gaat uh, nee, met natuurlijk. de natuur in mijn omgeving. Ja. Met, met de economie in mijn omgeving. Maar u vindt de en leefomgeving daarbij... in Afghanistan ook belangrijk? En daarom steunt u dat de missie. Ik ook belangrijk. Ja, ja. Uh, uh, en, en daar blijkt van dat, dat een groot deel van Nederland dat, uh, dat niet vindt. En uh, nou ja, u, u moet nu het zoeken zeg maar, bij de oppositie. GroenLinks, D66, denken na. Uh, de achterbannen van die partijen lijkt wel dat die, uh, dat die daar helemaal niet uh, om zitten te springen. En de PVV heeft al gezegd van nou, we doen ook niet mee. Wat vindt u van ik die vind, opstelling? Ik vind uh, het voordeel van uh, de huidige situatie waar we in zitten... met een minderheidsregering die een besluit heeft genomen... om een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen... dat, uh, dat er een echte discussie op basis van argumenten nodig zal zijn in de Tweede Kamer. Ja zeggen is moeilijk. Nee zeggen is ook heel moeilijk en als dat op basis van argumenten en met naar elkaar luisteren naar elkaar's argumenten luisteren gevoerd wordt, dan hoop ik dat de Nederlandse bevolking ook wat meer achtergrondkennis van waarom we daar naartoe gaan en wat het belang is voor Nederland meekrijgt en uh, op die manier ook een uh, een afweging kan maken. Nou, maar goed, we kunnen dus al intekenen bij Nee, Pvv, eh, PvdA en SP. Um, dus er kan natuurlijk een meerderheid komen... als, als uh, met name GroenLinks en, en D66 ook uh, meegaan. Maar dat is, dat is dan niet een enorme meerderheid. Het is niet een, een kamerbrede meerderheid bijna. Kan je dan wel zo'n missie die kant op sturen? Uh, ik vind uh, dat als er een uh, meerderheid aanwezig is, dan kan dat. Ook al en is het maar vind, één zetel. Ook, ook al is het maar één zetel. Maar ik vind op dit moment met name van belang... omdat ook in mijn eigen achterban, de achterban van het CDA... zijn de meningen ook verdeeld. En uh, is het van belang om op basis van argumenten aan te geven... waarom we het belangrijk vinden dat wij meedoen aan deze trainingsmissie? Ja. Nog even over de veiligheid. Want in de, in de brief van het kabinet staat dat uh, de, de veiligheid daar in Kunduz... waar, waar de, de, de mensen dus heen moeten, relatief veiliger is... Uh, die, dat gebied dan Oerosgan, dan wat we kennen... Maar ja, ik zag uitspraken van een talibanwoordvoerder... die zegt dat elke Nederlander daar zal worden doodgeschoten. Dat is natuurlijk wel een beetje oorlogstaal ook. Uh, het aantal incidenten is geloof ik tien per dag... terwijl dat er in Oerosgan honderd of zo waren. neemt niet weg dat, dat het daar ook gevaarlijk is. Het is daar ook gevaarlijk. En daarom vinden we het ook belangrijk dat de politietrainers... de mensen die wij sturen om die missie uit te voeren... dat die beschermd worden door onze militairen. En uh, ik hoop dus ook dat daar een meerderheid voor te vinden zal zijn... in de Tweede Kamer. Ja. En over het geld uh, nog even, Alexander Pechtold van D66... die is bang dat de kosten van deze missie afgaan... van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Is dat een optie wat u betreft? Uh, een, uh, een belangrijk deel van het werk uh, wat daar via de missie gedaan wordt... is ontwikkelingswerk. Dat is het opzetten van een rechtsapparaat. Dat is het bijdragen aan veiligheid voor de burgers in Afghanistan. Daarmee dragen we bij aan uh, de Millennium Development Goals, zoals die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Uh, ik denk dat het logisch is dat een deel van de kosten... dus ook uit uh, ontwikkelingsgeld komen. Welk deel dat is, daar hebben wij als CDA-fractie ook vragen over. En die zullen we aan de regering gaan stellen. En 470 miljoen, inclusief de afbouw die doorloopt tot 2015... dat kan gewoon in deze tijden waarin we allemaal flink moeten bezuinigen. We bezuinigen overal op. Uh, op buitenlands zaken wordt bezuinigd, op defensie, uh, ook op zorg en onderwijs. En uh, deze kosten die zijn in verhouding tot die bezuinigingen. Uh, die kosten komen uit de bestaande begrotingen zoals die zijn afgesproken. Je kunt natuurlijk heel rigoureus zijn en zeggen van... Uh, we schaffen de hele defensie af of we schaffen buitenlandse zaken af... en we laten dat geld ten goede komen aan de jeugdzorg en aan de ziekenhuizen. Maar... De CDA-fractie zoekt de balans. En wij vinden dat we een visie moeten hebben... op wat is in het belang van iedere Nederlander. Mm. En dat zijn ook de indirecte belangen. Dat zijn ook de belangen dat we morgen nog geld kunnen verdienen in het buitenland... en dat we morgen nog veilig mm. uh, en zonder al te veel angst... voor terroristische aanslagen over straat kunnen. Goed, uh, we gaan naar onze meneer Ormel. Ik kom zo meteen bij u terug. Dan gaan we die uh, luisteraarsmeningen even uh, doorspreken. De politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Bent u daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Voorlopig 23 procent, eens, 77 procent. is het dus oneens. En er is 1865 keer gestemd tot nu toe. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Koopman. Zeg maar. Um, ja, die steun is prachtig. Maar waarom zo onpraktisch en waarom zo onveilig? Waarom halen we niet de mensen die opgeleid moeten worden naar Nederland? Veilige omgeving, goede trainingsmogelijkheden. Alle faciliteiten voorhanden en vele malen goedkoper, maar vooral vele malen veiliger. Ik ga die vraag voorleggen zometeen aan meneer Ormel. Uh, Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met Marjan van der Roeren uit Weert. Ik ben totaal tegen deze uitzending van die missie. Uh, A, het kost veel geld. En wat die meneer voor mij net zei, waarom haal je de mensen niet naar Nederland? Uh, we hebben al zoveel geld naar Afghanistan gebracht. En uit eerste hand van een familielid die daar is geweest... weet ik dat het van de eerste tot de laatste cent weggegooid geld is. Dus ik vind eigenlijk, haal de mensen hierheen, lijf wat mensen op... En breng ze terug, maar ga niet meer daarheen. Oneens met de stelling. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Van Dijk. Ik ben het ook oneens met de stelling. Er is een oud spreekwoord, dromen doe je s'nachts. En de gast in uw studio, de gerespecteerde gast in uw studio... die leeft in een illusie, in een droomwereld... als hij denkt dat door... als wij de een paar honderd jongens en meisjes hun leven laten wagen... Want ongetwijfeld zal is het gevaar groot dat er weer onverhoopt menslevens kost. Dat we daar een verbetering in dat door en door corrupte land kunnen brengen. Ook de niet-Talibaan is corrupt en dat weten we allemaal. En dan nog één aspect wil ik noemen. Dat vergeten geld wat het kost. En dat kost heel veel geld, honderden miljoenen. Meneer heeft het over de sharia dat dat daar een gevaar is. Maar die honderden miljoenen... Onder de CDA is de islamisering in Nederland dusdanig uit de hand gelopen dat er zijn hier in Amsterdam no-go-area's. Door de islamisering is de criminaliteit toegenomen. Laat die honderden miljoenen gebesteed besteed worden aan de training van de Nederlandse politieagenten en de versterking van de Nederlandse politiemacht. Zodat okay. we die problemen die we hier al hebben beter kunnen oplossen. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo? Ja, goedemiddag. Ja, zeg maar. Met van der Heuvel, Ja hoor. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, ze moeten daar niet naartoe gaan. Uh, uh, ze hebben in Den Haag nog steeds niet in de gaten. dat het daar gewoon een dikke Karelia-oorlog is. alia Vietnam. En een Karelia-oorlog kun je van je levensdagen niet winnen. De Russen hebben het, geloof ik, zeven jaar achter elkaar geprobeerd. Ja. Nou, probeert uh, de NAVO en Jeetie Doedel het. Ja, maar. Ze begrijpen er nog helemaal niks van. Nee. Dank u wel. Stamptrl... Ze, hebben, ze hebben van Rotterdam ook nog niks geleerd. Oké, okay. dank u wel. Ja? Dag. Oké, okay. Goedemiddag. goeiemiddag. Ja, Goedemiddag met Ronald uit Rotterdam. Hallo. Uh, ik denk dat wij deze missie niet moeten uh, naartoe gaan. Want die... Hallo, ben ik er nog? Ja. Ja, dat is geen uh, politiemissie. Het gaat waarschijnlijk... Uh, uh, ja, oorlog uh, verstaat uh, geen regels. Ik denk dat onze jongens wo zullen worden ingezet uh, in een vechtmissie. Want ik denk, uh, kan me le levendig even voorstellen dat als de Duitsers ergens vastzitten... dat er dan uh, aan de Nederlanders uh, hulp gevraagd wordt... of ze ergens van welke flank dan ook een, een kleine aanval inzetten. Want, want dat is het en verhaal, he? de Duitsers, de Duitsers gaan, zeg maar, doen het grotere beschermingswerk. Ja, en, en, en, ik, en ik denk dat als de Duitsers uh, ons vragen om ergens hun, uh, een aanval in te zetten... Dat de, onze militairen niet gaan zeggen van we gaan even Mark Rutte bellen. Want ik denk dat je uh, als uh, D66 en GroenLinks hier intrappen. dat we dan waarschijnlijk in een soort wel eens niet een spelletje uh, gaan belanden. Dat of dat nou wel uit zelfverdediging was. Mm -hmm. uh, of uit ja. uh, wat voor dingen dan ook. En bovendien, u weet wel, uh, de beste verdediging is de aanval zelf. Dus de risico is te groot dat wij geweld gaan raken in een vechtmissie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Zeg maar hoor. Ja, mag ik het zeggen? Ja. Want ik wou eens even wat zeggen wat ik eigenlijk nooit hoor. In de jaren tachtig, eind jaren tachtig, zaten de Russen daar in Afghanistan. En die hadden een hele hoop opgebouwd. Ja. Scholen, ziekenhuizen allemaal. Ik heb meisjes zien lopen daar, het ging hartstikke goed. Wat bent u aan het afbreken eigenlijk? En toen ging Amerika, ging Rusland, de mijn wapens leveren ja. om tegen de Russen te vechten. Ja. Dat... En nou moeten de Hollandse jongens moeten daar eigenlijk tegen Amerikaanse wapens vechten. Het ja. is toch een schande, omdat ja. Amerika het lekker zelf uitzoekt. Goed, dank u wel. Die, die, die daar, dan ik heb niet de idee dat hij daar de boek kort en klein aan het slaan is of zo. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, hallo? ben ik in Duitsland? Ja, zeg maar. Ja, ik zeg maar. ja, zou zeg maar toegeven, de SP heeft het enige goede standpunt... de mensen hier naartoe halen en trainen. Dat is het enige te goede. Ja, de mensen hier naartoe halen, zegt u. Ja, ja dat de, de, de SP-fractie komt weer met het beste standpunt, hè? Ja. Maar u hebt net meneer Ormel gehoord, hè? Die zegt van, het is wel degelijk een achterliggend belang voor Nederland. Um, uh, dat ziet u niet? Ja, dat zijn altijd voor- en nadelen. Maar ik wil zeggen, dit, dit is het enige wat we kunnen doen. Want ja. Ja, we, we willen die enke toch graag helpen. Ja, goed. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met John Osman. Um, ik vind dat ze niet moeten gaan, tenzij de Afghanen dus uh, voor alle kosten uh, worden, worden, worden uh, aangeslagen. Ten tweede ja, maar vind ik... Die, uh, die hebben geen cent hier... om, de, om de kont te krabben, zou mijn moeten zeggen. Ja, precies. Nou, daarom. Ja, nou ja, ja, ja, ja jee, maar ja, moet, moeten wij het dan oplossen? Nou ja, De, de hele de internationale gemeenschap moet het oplossen natuurlijk. Ze dus moeten allemaal een beetje, beetje geld daarbij liggen ook natuurlijk. Ja, ja, ja dat is allemaal goed. Maar, maar, wat, nee, wat was ons, maar wat was uw tweede punt... De tweede punt is dat 4 uh, F-16's is absoluut belachelijk om die daar te laten staan. Want als er al luchtsteun moet worden verleend... Dan, dan kan dat best met hooguit twee uh, Apache-helikopters worden gedaan. U, ja, oké. Okay. Dus, uh, en, en ik heb een vraag aan degene die bij u zit... Ja. of de wereldvrede afhankelijk is van die paar politiemensen... die wij dan opleiden in Afghanistan. Ja, ja. ja, Goed, dank u wel. U bent ook niet echt voor zo te horen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen met uh, Van der Molen Permanent. Nou Jurgen, die meneer Ormel die kan het heel mooi vertellen, maar ik ben falikant tegen een missie. Die grenzen met Pakistan zijn zo poreus als een vergiet. Dus alles wat we daar wegmaaien aan vijand, dat komt weer net zo hard terug. En het is heel even missies om te zeggen, een trainingsmissie. Het is gewoon, het zijn paramilitairen en er wordt gewoon lekker geknokt. En die centen die kunnen we veel beter in de sociale werkvoorziening stoppen. Er worden 30.000 mensen ontslagen. Mm -hmm. Daar moet het geld heen. Dank u wel, stam.nl, goedemiddag. Hallo Marco hier. Ik ben ook tegenstelling. Um, kijk, uh, vorig jaar is het kapitaal gevallen op, uh, op uh, Oervgang. Dus we zouden al gaan opbouwen daar. Dan hebben we hebben van mij niet meer op kunnen bouwen, alleen maar oorlog kunnen voeren. En nu gaan we het trainingsmissie ervan maken. Nou, dan gaan we weer vallen. Toen 25 en nou, en ik denk de komende tijd ook weer. Ja, u gaan we weer zit er. Gaan ja, u zit ook niet zitten. Dank u wel. Stamperderel, goedemiddag. Goedemiddag met Baard uit Rotterdam. De fixatie van onze regeerders op Afghanistan is rondweg ziekelijk. Het, het, het is net wat er al gezegd is. Er zijn veel landen die het moeilijk hebben. Nog wel moeilijker dan Afghanistan soms. Daar wordt niet over gepraat. En wat wij daar kunnen doen, dat is de situatie alleen erger maken volgens mij. Want de aanwezigheid van weer uh, Nederlandse militairen... daar zal de agressie van het volk uh, doen toenemen. Het wantrouwen doen toenemen en de verwarring vergroten. Het is een volkomen zinloze zaak... Laat men ja. hier inderdaad de eigen politiemacht maar een beetje op peil Goed. brengen. En de, het aantal agenten uitbreiden en daar geld aan besteden. Goed, dank u wel meneer. We zitten aan het eind. Dus ik ga nog even snel terug naar meneer Ormel. Dank voor bellen. Uh, meneer Ormel vond natuurlijk dat die laatste bellen een beetje op donner leek qua stem. Nee, ik hoor wel verschillen, maar ik ken de heer Donner vrij goed. <laughs> ja, dus misschien... ik, hij belt wel eens vaker. Uh, maar, was meneer Baarden. Ja, hij klinkt af en toe als, als Donner de minister. Maar goed. In, in, in ieder geval heeft meneer Donner wel een andere opinie dan ja. de heer Baarden. Ja, ja, dat heb ik ook gelezen. Zeg, nog ja. even um, uh, die belangrijkste vraag die heel veel luisteraars hebben. Waarom halen we die mensen niet gewoon hier naartoe en trainen we ze hier? Ja, dat uh, begrijp ik, die vraag. En die is ook uh, nadrukkelijk gesteld in een Volkskrant artikel van de heer Van Ingen... Uh, het, uh, het zou misschien kunnen voor onderdelen van die training... maar uh, de praktijktraining zal toch echt in het veld gegeven moeten worden. En dat is het meest riskante onderdeel. Als het gaat om onderdelen van de training... die gebeuren nu in, in kazernes uh, waar de situatie echt niet zo riskant is... Dat, dat valt wel mee. Maar uiteindelijk ben ik als politicus geen strateeg, geen militair strateeg, geen politiedeskundige. Dus deze vraag die zal ongetwijfeld twijfelt, gesteld worden in de hoorzittingen... die zal ik zelf ook stellen, ja. van zijn er onderdelen... die misschien ja. Uh, ja, op de Veluwe of in Turkije gedaan kunnen ja, worden. Maar u zegt in kazernes, speelt het zich allemaal goed... ze zullen uiteindelijk ook naar buiten toe moeten... om in de praktijk uh, te laten zien wat ze kunnen en, en oefenen ja. natuurlijk. Uh, dat gaat over de veiligheid. Even naar het algemene beeld. Hè. Als we de luisteraars horen, en ik, ik, ik, zie, ik zal zo de officiële percentage... nog even bekendmaken, maar ja, dan is er gewoon geen, uh, geen... een overgrote meerderheid is gewoon tegen... Ja, nee, dat, dat is duidelijk. En uh, dat uh, sterk mij in de overtuiging dat het van groot belang is... dat we op basis van argumenten als politici uh, praten over de voor- en nadelen. Want natuurlijk zijn er ook voor de CDA-fractie nadelen aan. Maar het belang van uh, de veiligheid, en bedenk wel dat het islamitisch fundamentalisme... waar een van uh, uw insprekers het over had, dat dat in de straten van Amsterdam is... als dat daar al zou zijn, dan wordt dat ook gevoed door... wat. Er internationaal gebeurt. Als wij daar weggaan, wordt dat door de islamitische fundamentalisten als een overwinning gevierd. Ja. Nou, dat gun ik ze niet. Ja. Goed, uh, nou we gaan zien. Er zal, er zal nog heel veel over gesproken worden. Uh, we weten een beetje nu welke kant het bij het CDA opgaat. Maar er wordt daar ook uh, uitgebreid gediscussieerd, zegt u. Ik dank u voor ja. uw bijdrage aan Stand.nl. Henk-Jan Ormond, Tweede Kamerlid voor het CDA. En ik zei het al, de uh, percentages op de site. De politiemissie naar Afghanistan moet doorgaan. Eens 23 oneens 77. Ja, er is uh, meer dan 2000 keer gestemd. Er zal ongetwijfeld nog wat bijkomen. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Hier is Thijs van der Brink met onderwerpen voor Dit is de Dag. Dat is veel, hè? meer dan 2000 of niet? Ja, zeker dit soort dingen. Uh, het leeft wel. We hebben Afghanistan wel eens vaker gedaan en dat scoort altijd goed. Okay. het betreft het aantal reacties. Wij gaan het er ook over hebben met Alexander Pechtel, de leider van D66. Die moet ook een standpunt omnemen. Is, is op zichzelf voor een politiemissie. Maar de vraag is of deze missie aan zijn voorwaarden voldoet. Gaan we aan hem vragen. En ook of die, inderdaad, die uh, mensen die niet hier naartoe kunnen komen om ze te trainen. Gaan we ook ja, en aan de hem ontwikkelingshulp. He, is hij bang voor dat ja. dat geld. En Ormel zegt hij: Nou ja, dat kan eigenlijk wel. Dus hij vindt dat wel kan. Ja. Ja. Zijn ze het niet over eens? voor een Weet deel dan ontwikkeling dan is, zegt hij. Ja. Goed. Ook de gast Saskia Gubbels. Zij is uh, documentaireerd. Ze en ze maakte een documentaire over een omgangshuis. Dat is een huis waar als ouders gaan scheiden, de, als de relaties zo slecht zijn dat ze het niet meer samen kunnen vinden, kunnen ze elkaar daar nog ontmoeten met de kinderen. Kijk aan. Nou. Zometeen, dit is de dag. Ik wens jullie nog eens een prettige maandag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV.